Met het NOS de man die als eerste Nederlander besmet is met het coronavirus... vierde onlangs carnaval in zijn woonplaats Loon op Zand en in Tilburg. Dat meldt Omroep Brabant op basis van bronnen. De GGD wil er nog niets over zeggen. Wel, dat wordt onderzocht waar de man de afgelopen tijd is geweest... en met wie hij contact had. Volgens verschillende media gaat het om een man van 56. Hij meldde zich woensdag zelf bij het ziekenhuis in Tilburg... en verblijft daar in isolatie. Volgens de burgemeester van de stad gaat het naar omstandigheden goed met hem. Het ziekenhuis in Tilburg is vandaag gewoon open.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 Steeds minder Nederlanders hebben een bijstandsuitkering. In december waren dat er 413.000, 19.000 minder dan het jaar ervoor. Daarmee daalde het aantal bijstandsuitkeringen volgens het CBS voor het derde jaar op rij. Vooral mensen onder de 45 kregen minder vaak een uitkering. De daling was te zien bij mensen met een Nederlandse achtergrond en bij mensen met een migratieachtergrond. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Guterres, maakt zich grote zorgen over de escalatie in de Syrische provincie Idlib. Daar kwamen bij een luchtaanval volgens een Turkse gouverneur 33 Turkse militairen om het leven. Volgens Turkije is het Syrische leger daarvoor verantwoordelijk. Er zijn ook bronnen die spreken van Russische aanval. Guterres heeft de partijen opnieuw opgeroepen tot een staakt het vuren.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 I'm okay. Oh, Lord.